1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We besluiten onze maandagse serie dus met betrokkenen bij de troonswisseling... met de tegenstanders van de Monarchie verenigd in de Actiegroep. Het is 2013. Nu is het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Goedemiddag. Generale repetitie in Nieuwe Kerk. Journalist JL Heldering overleden. En Frankrijk bezuinigt flink op het leger. Het weer geleidelijk vanuit het westen droog en vanmiddag ook geregeld zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen droog en zonnig en het wordt dan 10 tot 15 graden. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is de generale repetitie van de Staten-Generaal begonnen. De hele inhuldigingsceremonie van Willem-Alexander wordt geoefend. En ook de Dam wordt schoongemaakt voor morgen. Verslaggever Colette van Nune is op de Dam. Hoe zijn ze dat aan het doen, dat schoonmaken, Colette? Ja, dat valt natuurlijk helemaal niet mee, want de Dam is gewoon open voor uh, toeristen en voor mensen die uh, de voorbereidingen graag willen zien. Dus ik zie toch, uh, ja, inderdaad, minder kauwgom dan normaal, maar wel nog gewoon uh, de gebruikelijke peuken die uh, mensen gewoon op straat gooien natuurlijk. Maar ze zullen uh, ongetwijfeld vanavond nog een klein rondje maken. En verder is het gezellig hoor, moet ik zeggen. Ja, veel toeristen. Het is echt leuk. Het is, uh, ja, veel toeristen overal natuurlijk, uh, rood, wit, blauw, fotootje, wat doe je de tekening A picture? Ah, Ik heb een foto van de guy, right up on, the there. Up there, on, the, <laughs> on the church. Oh, er staat een man boven op ja, ja, de kerk, ja, inderdaad. Ja. U bent schakeltechnicus, hè? we zijn eigenlijk ja. gewone collega's. Ja, ja, ja, Hier ja. Over, uh, over de dam zijn allemaal kabels gespannen. Ja, de, nou, dat ziet er indrukwekkend uit. hè? Hoogwerkers waar aan die kabels hangen, waar ja. camera's morgen overheen hangen. Ja, er, er is één camera, je ziet hem daar, die hangt daar. En die hangt aan een soort gyroscoop, dus die, die hangt heel stabiel. Ja. En die kunnen ze alle kanten opdraaien. En dat, dat je krijgt dat natuurlijk een geweldige shot van de hele, van de hele uh, mensen, meendertje hier. Dat is uh, wel dankzij de moderne technieken. Ja. Dus u zit nu al een beetje te kijken van... Nou, morgen kunt u er natuurlijk niet bij zijn, we bent nee. gewoon aan het werk. Ja. Dus je ja. denkt van nou, ja. ik ga gewoon even morgen kijken nu. Morgen zit ik bij het journaal en uh, op het mediapark in Hilversum. En uh, ja. ik denk van dit is een mooi moment om even, uh, om even te gaan kijken. Dus, ja. uh, om toch ook de sfeer te proeven ja. die de mensen hier morgen ja. mee gaan ja. maken. Ja. Ja. Maar met name de techniek. Vind je van het beeldmerk? Ja. Ze hebben uh, overal hangen vlaggen door de hele ja, stad met name op zeggen, de dam met zie, een W erop. Ik op, zie, ik op, zie de W, maar moeten we daar ook de, de, de M van Maxima in zien? Denk ik steeds? Ja, misschien is dat vrijheid, ja, hè, ik, dat je ik, zelf ik, mag ik weten de, of je de de dat M wil M niet, of niet dan. Denk ik. Dan mis ik een poot, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Nee, want dat hele kleine uh, wiebertje daaronder, dat is natuurlijk het tweede pootje van de M. Het ja, is Maxima is okay, natuurlijk wordt wel koningin in naam, maar is toch minder belangrijk. Ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi. ik herkende die en niet, maar... Ach ja, we zijn Nederlanders. Ja. We hebben net zo de kritisch op het lied als ook op het ja, beeldmerk Geweldig, Geweldig, op geweldig. Dat, dat kritiek op dat lied. Zo Hollands. En, uh, ja, ja. Maar Inmiddels vond... worden overal ook kronen ja. opgebouwen gezet. Op de Bijenkorf staan ja, twee ja, grote ja. Uh, goudkleurige... Dat zijn al de commentaarsposities. Hè? Dat weet je voor het buitenlandse televisie, wat je daar ziet. Naast het monument. Naast het monument, sorry, dus radio. Ja, dat zijn allemaal uh, de commentatoren van het buitenland... die dus daar hun... Uh, die, die kijken ook naar natuurlijk hetzelfde als wat het daar op de schermen komt. Ja. En die geven het commentaar. En die hebben weer contact met hun eigen mensen in hun eigen land. Allemaal apart. Ja. Hebben jullie ook zien dat uh, Willem-Alexander Maxima en de drie kinderen naar binnen gingen... Nee. hier in het paleis op de Dal om te oefenen? Sorry, wij, zagen, wij liepen hier en we zagen daar een bus staan. En ik denk, ik denk dat ze er net over ingekomen waren... Ja, ja, nou, ik kan je vertellen, om 12 uur ongeveer, iets voor 12 uur, gingen ze naar binnen. Okay. Willem, Alexander, Maxima en de drie kinderen. Ze bleven nog even staan zodat mensen mooie foto's uh, konden maken. Ja. En uh, de meisjes waren in een jurkje, dat heb ik ook nog gehoord. Ja, ja, ja, ja leuk, leuk. Dat was het, zo'n beetje voor ja. nu op de Dam. Oké, okay, verslaggever Colette van Nune, dus op de Dam. De inhuldiging morgen bezorgt de vliegtuigspotters ook gouden tijden. Aan de lopende band landen er vliegtuigen met gasten uit de hele wereld. Matthijs Holtrop zag ze landen samen met de vliegtuigspotters. We waren hier denk ik om een uur of tien allemaal al. En de hele dag komen de vliegtuigen binnen met straks een piek voor die koninklijke vliegtuigen. Oh ja, die komen geclusterd binnen? Uh, ze komen waarschijnlijk een beetje rond een uur of drie komen de meeste binnen. Dus uh, daar wachten we eigenlijk op. En dat is een KLM. Bijna op een steenworp afstand van de landingsbaan staan de vliegtuigspotters. Meestal een hele hoop ja. Blijf leuk, hè? En vandaag natuurlijk net een paar extra, omdat alle koninklijke vluchten binnenkomen en dat leidt tot bijzondere plaatjes. Kijk, dan heb je, uh, hier is de Canadees, wit, met de Canadeese vlak. Dat is echt een snelle privéjet, hè? Ja, kleintje. Ja, het zou eigenlijk A310 komen, maar die, uh, die heeft het af laten weten helaas. Oh, dat is dan wel weer een domp, De A310, dat is die hele grote. Dat is een grotere, ja, zwarte. Die ziet er ook wel mooi uit. En deze was gisteravond, Japaner. Met de prins en de prinses. Het ja, gaat wel verder dan echt een klein privéjetje. Hè? Dit zijn hele grote vliegtuigen. Ja. ja, dan komt de Russische president is er dan nog niet eens. En die neemt hem even vaak vijf, zes mee. Uh, voor... Vijf, zes vliegtuigen? Ja, dat was de vorige keer, een paar weken geleden, met het staatsbezoek. Je hebt een camera bij je met zijn lens. Die uh, zeg maar niet in het handschoenenkastje past. Nee, klopt. <laughs> die past niet in het handschoenenkastje, nee. <laughs> nee. Die is zo groot, dan kan je, dan kan je ze heel, mee, heel dichtbij halen. Daar kan ik me mee dichtbij halen. Een telezoomlens, die gaat ook standaard mee naar het werk. Ja. Nou, er zijn de vliegtuigen die we niet zo gek vaak zien. Dan moet je voor naar het buitenland. En hier komen ze nu. En dat uh, vinden we gaaf. Maak er een foto van. En zijn hebben ons unieke foto's. Mooie foto's, al dus. Vliegtuigspotters Christian van Ginsven en Jeroen Stroes.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 leden van de oppositie hebben een foto verspreid... om van de plaats waar de explosie was... en zijn dikke zwarte rookwolken op te zien. Al-Halki is premier sinds augustus vorig jaar. Hij kwam in de plaats van Riyad Hijab. Die was overgelopen naar de oppositie. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De jongen die vorige week met een schietpartij op een Leidse school dreigde... wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Vorige week maandag waren alle middelbare scholen en mbo-scholen in Leiden dicht... vanwege het dreigement dat de verdachten op het internetforum 4chan plaatste. Dinsdag en woensdag stond er nog politiebeveiliging bij de scholen. Die werd woensdag opgeheven toen bekend werd dat de verdachte in Costa Rica zat. Afgelopen zaterdag kwam de jongen vanuit Costa Rica op Schiphol aan... en daar werd hij direct aangehouden. De rechter heeft nu bepaald dat hij zich aan een aantal regels moet houden... en moet bijvoorbeeld bij zijn ouders blijven, zijn reisdocumenten inleveren... en meewerken met de lekerassering en de psycholoog. Frankrijk gaat het leger flink inkrimpen. Tienduizenden militairen zullen de komende jaren hun baan verliezen... blijkt uit een advies dat is aangeboden aan president Hollande. Correspondent Ron Linker, hoe omvangrijk zijn die bezuinigingen? Ja, Mark, de cijfers van Defensie zijn nu iets meer dan een uur geleden gepresenteerd. aan president Hollande, een lijvig rapport, dus dat zit iedereen nu te lezen. Maar de belangrijkste conclusie is dat bij het Franse leger over de komende vijf jaar uitgesmeerd zo'n 24.000 banen zullen verdwijnen. Tel daarbij op een eerdere bezuiniging van 10.000 banen al.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 Ja, dat is, dat is het dilemma. Hè? Bezuinigen, maar toch effectiviteit behouden. Kijk, qua strategie verandert er niet zo heel veel aan als het aan de Franse legerleiding ligt. Frankrijk wil de militaire slagkrachten behouden om eenzijdig te kunnen ingrijpen. Kijk bijvoorbeeld naar het conflict in Mali. En daar was het Franse leger ook in zijn eentje een militaire operatie begonnen. Dat blijft ook het uitgangspunt voor de komende jaren. Frankrijk moet autonoom kunnen ingrijpen. Maar de rijkwijde die wordt wel kleiner. En daar zie je de bezuinigingen. Althans, de aandacht wordt verlegd naar operaties in de omgeving van Europa. Gericht op directe bedreigingen van Europa. En daaruit zou je kunnen afleiden dat het lastiger zal worden de komende jaren. Om de Franse regering te overtuigen van de noodzaak om in te grijpen op een continent als Azië of uh, Zuid-Amerika. Hoe is het uh, advies in Frankrijk gevallen... Nou ja, de klap uh, is nog aan het aankomen, zou je kunnen zeggen. Die uh, zal hard aankomen bij de mensen die hun baan verliezen. 5.000 banen per jaar. Maar hoe men dat wil gaan doen, dat is op dit moment nog niet bekend. Dus dat verklaart ook wel een beetje de gelatenheid in de eerste reacties. Later vandaag heeft de minister van Defensie besprekingen... met vertegenwoordigingen van alle legeronderdelen... luchtmacht, marine, landmacht. En met name bij de landmacht. Daar zouden de meeste posten gaan verdwijnen. De plannen worden in het najaar opgenomen in de Franse begroting. Nou, voor die tijd, daar kun je vanuit gaan... Zullen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 In Irak is een serie aanslagen gepleegd in regio's waar vooral Sjiiten wonen. Daarbij zijn doden gevallen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Volgens sommige bronnen zijn er zeker twaalf mensen omgekomen, anderen melden 26. In het midden en zuiden van Irak ontploften vier autobommen op plaatsen waar veel mensen bij elkaar waren. De aanslagen volgen op een week van sectarisch geweld. Dat begon na de inval van regeringstroepen in een Soenitisch protestkamp bij Kirkuk vorige week. Soenieten eisen het aftreden van de regering die vooral uit Sjiiten bestaat. Verkeersinformatie. Bij de ANWB, Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Nou, het is de hele dag al uh, extreem rustig. De eerste file die ik mag voorlezen vandaag... is op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Werkendam staat dus een file van drie kilometer. Nog één keer de hoofdpunten. Willem-Alexander en Maxima hebben inhuldiging geoefend. NRC-journalist JL Heldering overleden. Hoofdredacteur Van der Meers noemde hem een van de founding fathers...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 NCRV. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We sluiten onze serie werklunches met betrokkenen bij de troonswisseling af met de tegenstanders van de monarchie. Een reportage over de voorbereidingen van deze actiegroep. Het is 2013. Voor de reportageserie in de praktijk kijken we deze week mee achter de schermen van het Van Gogh Museum, dat de deuren ook weer opent.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 maand of twee geleden zijn we begonnen met een serie werklunches... met mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de troonswisseling van morgen. Die serie sluiten we af met de tegenstanders van de monarchie. Ook die hebben zich de afgelopen weken voorbereid op de dag van morgen. Zo was er afgelopen week een bijeenkomst van de actiegroep Het is 2013... waar de actievoerders werden bijgepraat over het vak van actievoeren. Verslaggever Anne van der Veen nam maar een kijkje. Ja, zullen we beginnen? Sorry. We zijn vandaag hier bij elkaar gekomen om... Uh wat uh, te gaan vertellen over hoe je individueel actie kan voeren. Je mag natuurlijk op 30 april mag je demonstreren op de zes plekken die aangewezen zijn. Maar je kan ook, als je in je eentje gaat, uh, je mening gaan uit in Amsterdam. Je hoeft niet naar die zes plekken te gaan. Je kan ook bijvoorbeeld een bordje meenemen om je mening te laten zien op, op de Dam. Stop de monarchie. Het is 2013. Dat is het. Ah, nog wel meer. 200 jaar is meer als genoeg. 1980. Wat stond er toen het meest op? Uh, geen woning, geen kroning. Dat pakte wel. Het mooie is nou dat het... Uh, tegenwoordig is de discussie over de monarchie niet meer gerelateerd aan een ander onderwerp... zoals dat toen wel was in de tachtig jaren. Toen was het aan de woning, uh, woningsnood was het gerelateerd. Uh, en nu is het een discussie op zich. En dat is iets wat wij uh, sowieso heel erg fijn vinden. Uh, ja, Ik ben Stijn Voorthuis. En op een gegeven moment uh, heb ik me aangesloten bij het uh, Het is 2013... 75% van de Nederlanders wil die monarchie gewoon houden. Nou, in principe is het zo dat wij nog steeds geen referendum mogen houden... over onze staatsindeling. Dat is ons uh, expliciet verboden in de nieuwe referendumwet. Dus er echt achter komen of wij nou gaan... Uh, of wij zijn als volk voor een monarchie als staatsinrichting... of voor een republiek of andere staatsvorm... Ja, dat is gewoon ons verboden. Dus wij kunnen er nooit achter komen? Je kan daar nooit een hard cijfer aan, uh, aan vastbinden. En zelf heb ik het idee dat er een aardige bomduiten tegenaan gegooid wordt om uh, in de reclamewereld toch de st huidige staatsvorm te promoten. Nou, inderdaad, die uh, donderdag in Utrecht, dat was uh, bizarre... Wij stonden nog met de spandoek en het was allemaal afgelopen. En de beklaring... Ik hebben uh, Michiel Pestman, de strafrechtadvocaat uit Amsterdam. Nou ja, wat, ik, wat we de vorige keer gezien hebben is dat ze... Ja, de, de politie is natuurlijk ook creatief met het inzetten van uh, strafrechtelijke bepalingen. De vorige keer bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, 2002. Toen hebben ze uh, teruggegrepen naar uh, de, de, de koninklijke belediging. Dat was artikel 112. Ik ben wel strafrecht? En toen hebben ze heel veel mensen opgepakt... omdat ze vonden dat wat ze zeiden beledigend was voor het koningspaar. En, uh, en ik ben benieuwd of ze dat nu ook weer uit de kast gaan halen. Maar het zou heel goed kunnen dat ze met iets komen wat we helemaal niet verwacht hebben. En dat ze op basis van dat artikel van alles gaan aan, allerlei mensen gaan aanhouden... Maar noem eens één een voorbeeld waarvan iedereen denkt... nou, dat mag gewoon in deze tijden. ja, de, de, de voorbeelden uit de, uit de oude doos. Heel simpel, weg met de monarchie, leven de republiek. Dat was in 2002 reden om mensen aan te houden. Wil jij ook mee? Ik was hem net aan het interviewen omdat ik hier voor de nieuwe Revue ben. Ik proberen het een beetje te tellen, maar volgens mij zijn er negen actievoerders, om en nabij. En is er nog steeds meer journaille aanwezig dan uh, actievoerders. Een deelnemer, waarom doet u mee? Ik ben, uh, ik ben al wat ouder, dus ik heb 1980 ook nog meegemaakt. Uh, ik hoop niet dat we een herhaling krijgen, want dat zou ik heel goed echt mis kunnen gaan. Hè? Iedereen staat op scherp en dan, uh, ja, veel geweld is meestal geen oplossing. Zijn er wel mensen die zeggen... ja, de, de, de protestbeweging van nu... nou, dat stelt niks voor wat een watjes. Iedereen kan zeggen wat hij wil. Ik vind het een beetje een dom gelul. Omdat uh, ze zijn zo voorbereid... Op een, uh, op een uit de hand lopende situatie. En uh, ik noem maar even wat gezichtsherkenning. Uh, de, weet je, ze staan zo op scherp... dat je eigenlijk wel gek bent... onder een frontale aanval op te. Op uh, begrijp je, er zijn... Uh, uit militaire op, opzicht is er geen enkele winst te behalen uit een uh, directe confrontatie. Dus voor mij hoeft het niet. Dat snap ik, maar wat ik eigenlijk bedoel is het niet allemaal wat te braaf. Was de jaren tachtig? waren er jaren niet 80, meer uh, mensen uh, ja, die ja, ja. zeiden van uh, we mensen zijn er gewoon. Waren, uh, maar waren veel eensgezinder. Maar het kun je ook. Uh, de hele situatie was natuurlijk anders. Feitelijk staan we er nou slechter voor dan in 1980. Maar uh, de verdeeldheid onder de Nederlandse bevolking is natuurlijk enorm. En dat had je toen veel minder. U volgt zo meteen de workshop. Wat schrijf ik op mijn bordje? Op mijn protestbord, ja, ja, ja, ja. weet u het al? Ja, ja. Dan zou het zijn um, van ik wil een gekozen staatshoofd. Dat in ieder geval. Of een gekozen staatshoofd, dat is democratie. Hou het kort hè? en krachtig. Ja. ja, zeker. Of ik wil hem niet. Ik hoofdletter, Willem hoofdletter, niet kleine letter. Niet goed, hè? Gijs Pestjes, goedemiddag. Medeorganisator van het protest Het is 2013. Uh, wat vooral in deze reportage naar voren komt... een massaal protest komt er niet echt van de grond. Het uh, is lastig om mensen in de voorbereidingsfase mee te trekken... maar ik verwacht uh, morgen zeker wel meer dan duizend mensen... Dus, uh, nou ja, het is niet zo massaal als in 1980 natuurlijk, maar er is zeker een flink aantal mensen die ja. wel een mening komen uit. Er was een uh, heusen workshop bordjes schilderen. Weet je al wat er op jouw bordje komt te staan? Um, ik uh, neem een uh, spandoek mee met uh, ons logo erop. Uh, dus het is 2013. En, uh, eigenlijk het is 2013. Het uh, is heel compact en eigenlijk ook krachtig. Er ja, ja. Uh, was een, een, een informatieverhaal uh, van een advocaat hè, die, uh, uh -huh. die een beetje verteld heeft wat, wat er nou allemaal wel en niet mag. Is dat nou echt helemaal duidelijk? Uh, dat, het, is, uh, het is een beetje een grijs gebied waar we uh, zeker op de DAM uh, in zullen opereren. We zijn natuurlijk bij uh, burgemeester Van der Laan... zijn we op bezoek geweest en hebben we een uh, vergadering met hem gehouden. En, uh, hij gaf aan dat hij het vanzelfsprekend vindt... dat ook het uh, recht op je uh, individuele mening te uiten... gerespecteerd zal worden. En heeft u nog gegarandeerd dat elke politieman die daar op straat staat... want ik bedoel, Van der Laan is natuurlijk uh, mee uh, met alle notabelen... die kan niet uh, bij elke kwestie zelf opkomen draven. Die weten hoe het zit, maar weten al die agenten dat ook? Uh, daar ga ik wel vanuit. Het is ook redelijk breed uh, uitgemeten uitgeme in de media. De enige nuance is, is dat... Uh, als het een groep wordt van mensen, dat, dat ze dan kunnen optreden. Dus dat, uh, dat zullen we ook zelf proberen te vermijden. Ja, hoe gaan jullie dat doen? Want uh, ja, uh, uh, uh, je zegt duizend mensen, kan je die allemaal in de hand houden? Uh, nou, dat, dat is op het Waterloopplein. En uh, daar voeren we natuurlijk zelf de regie. Daar hebben we een podium, daar hebben we artiesten, daar hebben we sprekers. Uh, van de mensen die op de, uh, de dam gaan staan, dan weet ik zelf niet uh, precies wie dat zijn, maar hoeveel mensen dat zijn. Dat is ook het mooie van individueel actievoeren, is dat we daar dat mensen dat zelf ook helemaal organiseren en zelf doen. Ja een beetje actievoerder die zal zeggen... ja, je moet juist zorgen dat je wordt opgepakt, want dan heb je ook publiciteit. Dat ligt eraan. Als je wordt opgepakt uh, en dat is uh, terecht... Dan, dan heb je daar niks uh, gunstigs mee bereikt. Kijk, als een agent zijn boekje te buiten, uh, te buiten gaat en ons oppakt... wat dat niet uh, zou moeten gebeuren... dan kan dat positieve publiciteit opleveren. Maar dat is niet ons doel. Het is niet ons doel om die confrontatie op te zoeken. Nee, ik hoorde dat ook in die reportage nog iemand zeggen, die, die in 1980 er ook bij was. Hij zegt: Ja, militair gezien uh, heb je er eigenlijk niet zoveel aan om, om tegen zo'n grote uh, groep, uh, in dit geval het gezag, op te treden. Daar had hij wel een punt natuurlijk. Dat klopt. Het. Uh, sowieso, ik ben uh, voor democratie en daar kan ik niet met geweld andere mensen mijn wil proberen op te leggen. Want dat is alles behalve democratie. Nou. B -b -b ja, goed, jullie roeren je. Uh, dat republikeins, nieuwe republikeins genootschap hebben we wel, wel wat, wat dingen van gehoord. Maar toch. Uh, ja, de cijfers kwamen in de reportage ook al naar voren. Uh, de, koning, de nieuwe koning die doet het hartstikke goed. Het vertrouwen in hem neemt toe. Uh, nou, gewoon een hele hoop positieve vibes daaromheen. Jazeker, hij is een populair mens. Uh, maar dat betekent niet dat mensen per se het eens zijn met het, uh, het systeem van erfopvolging. Als je kijkt naar onderzoeken die die vraag stellen... dan blijkt dat meer dan 65% van de Nederlanders daar eigenlijk niet mee eens is. Maar dan gaat het specifiek over de erf erfopvolging en dus eigenlijk democratie. En, en, en wat jou, dat is ook precies jouw reden waarom je uh, hier aan meedoet? Precies, ja. Dat moet anders? Het, uh, het gaat mij nou ook niet om de persoon. Ik, uh, hij komt heel sympathiek over op mij. Dus uh, daar, daar ga ik ook niet uh, tegen in verzet. Maar wel echt tegen het systeem van erfopvolging. Eigenlijk de monarchie als instituut. Ja, ik, ik noemde het, even, het nieuwe republikeinsgenootschap. Die zijn met een petitie begonnen. Hebben jullie ook eigenlijk zoiets? We hebben een petitie op de website. Uh, die is waarschijnlijk een brug te ver nog voor uh, Nederland nu. Want wat is de, de kernboodschap daarin? Uh, om het referendum over het Koningshuis mogelijk te maken. Dat we allemaal kunnen zeggen we zijn voor of we zijn tegen. Precies. Ik wil hem niet. Dat is eigenlijk de centrale... Ja, die is gelanceerd door het Nieuw Republikeins Genootschap. Die is heel pakkend. Ik zie hem op Facebook, zie ik hem iedere dag wel een keer voorbij komen... van verschillende mensen die hem dan delen. Ja. Dat aantal van duizend is genoemd... maar dat, dat zijn dus mensen die bij jullie eigen feestje zijn daar, zou ik maar zeggen. Maar is er enigszins iets, iets te zeggen over... Uh, hoeveel, hoeveel mensen daar nou in totaal komen die, uh, die laten we zeggen, tegen zijn? Uh, nou, zeker dus de 1100 mensen die op die demonstratie hebben aangekomen. Die ze hebben zich ook achter... van tevoren gemeld? Ja, dat, dat is de, via de Facebook. Waarom je dat weet, oké, okay, ja. ja. Uh, daarnaast verwacht ik eigenlijk nog veel meer mensen... die uh, bijvoorbeeld vanuit het Nieuwe Republicijns Genootschap zijn gemobiliseerd. Of mensen die het gewoon lezen in de krant of nu horen op de radio. En die denken, hey, ik ben het er eigenlijk wel met, mee eens met wat de mensen doen. En ik wil dat ook laten zien... En daarnaast wordt het ook gewoon een heel leuke dag natuurlijk op het Waterloopplein. Ja. Want demonstreren hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Nou, dat lijkt mij een mooie uh, oproep aan iedereen die toch wil gaan demonstreren. Laat het dan uh, gewoon vrolijk demonstreren zijn, hè? Zeker weten. Uh, dank dat je even met ons wilde praten. Gijs Peskens van Het is 2013. Geen leuk. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat Ingrid Koning. Zij is te vinden in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Woensdag namelijk gaat het museum weer open na een verbouwing van ruim zeven maanden. Ingrid, waar ben je nu? Ja, Jurgen. Ik bevind me nu in het Van Gogh Museum. En in de damestoilet ben ik nu. Want er wordt nog ontzettend hard gewerkt hier om alles klaar te krijgen voor de opening van woensdag. En ik ga elk even op mijn knieën zitten naast Ronald. Wat ben je aan het doen hier? Nou, wij zijn hier de, de nieuwe kitrand aan het aanbrengen. We gaan naar het damestoilet. Maar gaat het dan wel klaarkomen voor woensdag? Ja, zeker. Dat komt helemaal goed. En Even kijken hoe het eruit ziet. Op dit moment ben ik hier aan het schoonmaken en aan het wegsnijden. En mijn collega hier die zit aan het aanbrengen van een nieuwe kit. Maar dat is echt allemaal wel last-minute werk. Het is last-minute werk, maar ja, het moet een keer gebeuren. Succes voor vandaag. Ik uh, ga weer even verder. Ik loop weer verder het museum in. Ga ik er doorheen en je moet je echt voorstellen dat ik nog overal uh, trappen zie en uh, echt allemaal van die werklui met van die werkbroeken. En dan kom ik nu uh, binnen in de algemene hal en dan staat naast me Nienke Bakker. Zij is conservator van de tentoonstelling Van Gogh aan het werk die vanaf woensdag dan te zien is. Nienke, niet in werkkleding zoals alle werklui hier? Uh, nee, ik heb niet een uh, overrol aan ofzo, maar uh, ik ben nog wel bezig met de laatste dingetjes uh, voor de tentoonstelling. Uh, alle schilderijen hangen aan de muur. Maar wat we nu nog even moeten doen is een aantal drie schilderijen in totaal uh, in een vitrine plaatsen. Die uh, schilderijen dat zijn wel hele bijzondere werken, want ze zijn van de voor- en de achterkant beschilderd. En daarom willen we ze ook aan twee kanten tonen. Waarom, en Dan kunnen ze dus niet gewoon in hun lijst aan de muur, maar moeten ze uh, in een speciaal framepje in een vitrine worden geplaatst. En wij gaan lopen nu naar uh, de mannen die dat uh, straks gaan doen. En zijn de, ze zijn de lijst al aan het schoonmaken. Ja, ze zijn de, de plaat die in de vitrine komt zijn ze al aan het poetsen. En is, uh, is het portret of Landscape geworden? We waren allemaal uh, Portraits geloof ik. Ja, ja. ja. oké. Okay. Maar ik zie de heren hier ook allemaal nog met uh, boormachines in de weer. Er moet ook nog flink geboord worden. Ja, we, moeten eerst, uh, we konden het pas uh, vrijdag inmeten. Toen hebben we het frame gemaakt waar het in komt te hangen. En nu moet het de uh, plek uh, inbouwen. En hoe komt het dat dat nu pas kan? Want het is, het is al maandag. Nou, we hadden natuurlijk. Uh, die werken gingen in de Hermitage. En die zijn er donderdag uh, pas uitgekomen. Nooit bang dat als u aan het werk bent met zo'n schilderij. dat er iets gebeurt? Ik zorg altijd dat er iemand bij is van het museum. Ik, ben, uh, ik mag zelf de kunst niet aanraken. Maar ja, ik ben wel heel vaak in de gelegenheid. om in een zaal te zitten waar voor kapitalen aan uh, schilderijen hangen. Dat ik helemaal in mijn eentje ben. En dat, dan heb ik wel zoiets van. Uh, dan roep ik mij meestal een beveiliger erbij. Dat... Wat er ook. Hè, dus er kan altijd wat hard, gebeuren. He? Dat hoef ik niet te doen, maar ja, ik ben op dat moment in die zaal. Dus, uh... Dat zal uh, Jolijn zijn voor de tekstbordjes. Nou, Jurgen, ik laat en Nienke even. Je hoort het, er wordt hier nog druk gewerkt uh, voor de opening aanstaande woensdag. En uh, woensdag ben ik er weer. Ja, morgen geen praktijk. Dat heeft alles te maken met een uh, speciale uitzending. Er schijnt wat aan de hand te zijn in Amsterdam. Uh, Radio 1 gaat helemaal los morgen. Maar woensdag, dan is uh, zij dus terug, Ingrid Koning. Straks is het stand.nl. De stelling dan, de PvdA moet vasthouden aan het strafbaar stellen van illegaliteit. En we zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Nu is het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Mark Visser. De jongen die vorige week met een schietpartij op een lijstje school dreigde... wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Afgelopen zaterdag kwam de jongen vanuit Costa Rica op Schiphol aan. en Daar werd hij direct aangehouden. De rechter heeft nu bepaald dat hij zich aan een aantal regels moet houden. Hij moet bijvoorbeeld bij zijn ouders verblijven... zijn reisdocumenten inleveren... en meewerken met de reclassering en de psycholoog.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 Een oud-hoofdredacteur en oud-columnist, J.L. Heldering van NRC Handelsblad... is zaterdag overleden. Heldering was al enige tijd ziek. Hij stopte ruim een jaar geleden na 52 jaar met zijn wekelijkse column... die hij in 1960 bij de Nieuwe Rotterdamse Courant was begonnen. J.L. Heldering was 95 jaar. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dan de awb verkeersinformatie Erwin de Hart, waar staat het vast? Het staat vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerktrial en Waardenburg, twee kilometer door een ongeluk. Op de A27 Breda richting Gorkum was een aanhanger omgevallen. De aanhanger is weer onderweg, maar de file staat er nog tussen nieuwe dijk en de brug bij Gorkum, vijf kilometer. En op de A50 Gornum richting Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk staat twee kilometer. Koninklijk nieuws. Carol-Johan de Zwart. De hotels in Amsterdam zijn nog altijd niet volgeboekt. Ongeveer 20% van de kamers is leeg. Dat zegt Hans Vugts van Koninklijke Horeca Amsterdam. Wij hebben even berekend dat er nog wel zeker tussen de, tussen de 2 en de, en de 4.000 ergens zit. Het is heel moeilijk om alle kamers te tellen. Ik kan moeilijk uh, 500 hotels gaan bellen. Maar gebaseerd op uh, onderzoek op allerlei websites... en een aantal collega's met grote hotels gebeld... is bij de meesten nog wel een 20% beschikbaar. Dus dan kom je al gauw op, op die aantallen. Normaal zijn de Amsterdamse hotels wel helemaal volgeboekt op Koninginidad. Mochten de kamers niet vol raken, dan dreigt een strop van enkele tonnen. Zonde, zegt Handvuchts, want de hotels zijn helemaal niet duurder dan voorgaande jaren. Dat is dus niet het zo. Je, kan, je kunt vandaag de dag nog voor vanaf 50 euro tot ook wel tot een hogere prijzen, tot 500 euro in, in, in de allermooiste hotels van Amsterdam, kun je, heb je keuze. En er is in elke prijssegment uh, en in elke buurt in Amsterdam is nog voldoende aanbod. Dus dit is niet extreem duur. Ik denk dat het over de hele linie misschien zelfs nog wat lager is dan vorig jaar. Wat vooral opvalt is de toestroom aan Japanse gasten, terwijl toeristen uit onze buurlanden het juist laten afweten. In de vijfsterrenhotels in Amsterdam druppelen ondertussen de vorstelijke gasten binnen. Redacteur Ge Kooijman nam een kijkje bij een van de hotels. Ik sta nu voor het Okuda Hotel, waar onder andere de kroonprins en prinses van Japan slapen. En sinds een half uur is ook het kroonproces van Zweden hier aangekomen. Het hotel is omgebouwd tot een gigantisch fort met overal hekken en politie. Je komt er nog niet meer in, maar wel heel veel Aziatische pers voor de deur. Redacteur Simone Dekkers staat bij het Amstel Hotel. Nou, op dit moment bevind ik me in de lobby van het Amstel Hotel... Het is er vrij rustig, maar ik merk wel dat uh, de gasten goed uh, in de gaten worden gehouden. Uh, ik zag net ook zojuist een uh, generaal-major van de landmacht samen met twee naar um, ik vermeen um, persoonsbeveiligers. Uh, ze spraken onderling uh, Arabisch met elkaar. Dus ik ga ervan uit dat het de beveiliging is van um, de Saiga van Qatar. Ik hoor de termen vallen als um, limousine, vehicles, airport. Ja, dus ze zijn uh, zich goed aan het voorbereiden. En dat is ook wel logisch. De Sheikh van Qatar wordt pas vanavond in het hotel verwacht. Luc Ikink, druk op Twitter. Heel druk op Twitter. Hoop aan de hand ook op de Dam. G500-voorman Sioed van Liende twittert dat er op de Dam... inmiddels verschillende mensen worden opgepakt... die zich opvallend hebben gedragen. Hij zegt, man, man, man. Alex Ringeling vraagt zich af hoe je je dan eigenlijk moet gedragen. En Gielka reageert. Hij denkt dat het die levende standbeelden wel weer zullen zijn. Daan Steinenbach vraagt zich af of die meneer die morgen... in een opvallende bondjas over de Dam loopt ook wordt opgepakt. En Kwart voor gaat het erop wagen. Hij tweet, ik fiets even een paar rondjes op de Dam. Kijken of ik de taser kan weerstaan als ik je sokken wil gaan kopen. Aan de andere kant van de Dam is het ook erg druk. Volgens Coral Wright hebben rijen mensen zich opgesteld... in de hoop een glimp op te kunnen vangen van het aanstaande koningspaar. Eén van hen is Ine Kimberly. Die laat weten op Twitter dat ze achter de Dam zitten wachten... tot de nieuwe koning en koningin naar buiten komen. Lekker in het zonnetje zit zij daar. Tot slot nog wat politici, want die beginnen zich toch ook wel een beetje zenuwachtig uh, te maken... Sjoerd Potters van de VVD twittert... in Amsterdam voor de inhuldiging morgen... zeer bijzonder om mee te mogen maken. Madeleine van Torenburg van het CDA is er ook klaar voor. Ze zegt vanmiddag alvast naar Amsterdam... sfeerproeven en gezellig eten bij vrienden En daarna natuurlijk ook toch eens de toespraak van de koningin kijken. Steven van Weijenberg van D66 zegt ook klaar te zijn. Hij plaatst een foto van zijn outfits. En nu is Lisbeth van Tongeren van GroenLinks een beetje in dubio. Zij vraagt zich op Twitter af... of ze nu ook foto's van haar jurken op Twitter moet gaan zetten. Kees Verhoeven tot slot van D66 rond het allemaal filosofisch af. Hij zegt, vandaag bestaat niet. Vandaag staat in het teken van morgen. Mooi. Mooi. Oké, okay, tot uh... half drie, Luc. Het Rode Kruis Amsterdam zet morgen twee keer zoveel mensen in... als tijdens een normale Koninginnedag. Door de stad verspreid zijn er 16 Rode Kruisposten opgezet. Naast reguliere hulpvragen als verwondingen, flautes, kneuzingen of snijwonden... is er op Koninginnedag speciale aandacht voor de gevolgen van drugs en alcoholgebruik. Vanuit Rotterdam komen er rond de 50 stadswachten naar 0,20. Zoals ze dat in 0,10 noemen. Er is een verzoek gedaan om vrijwilligers. En binnen een halve dag hadden we de 50 man bij elkaar. Dan gaan we met één grote bus... Naar Amsterdam. Daar gaan we naar uh, het kantoor van stadtoezicht in Amsterdam. Daar worden we ontvangen. Daar krijgen we nadere instructies. De mensen krijgen uh, portefeuilles uitgereikt. Uh, we kunnen gelijk uh, fungeren als ogen en oren voor, uh, voor de politie. Verslaggever Jan Pils is de hele dag in Willemstad, waar het Oranje boven is. De Oranje Soap. Ik neem je mee. Willemstad maakt zich op voor de dag van morgen. Ik neem je mee. Hey. Oh, dat mag ik niet zingen. Want, nee, is ah, ja, een vies liefde. Liefde. Van der Sauwe, die scheet zijn moeder in zijn hand. Toen zei hij, dat moet je verbouwen, dat is goede mes voor een plant. Heel lang, maar ik weet het niet. was hij uitgescheet. Bij de toeristen aan de haven zit de stemming er al goed in. Annelies van het Willem Stads Oranje Comité is ondertussen druk bezig... om te zorgen dat de feestvierders morgen niks missen van wat er in Amsterdam gebeurt. Uh, wij willen hier zeg maar een uh, podium. En dan gaan we de beeldschermen daar zo een beetje neerzetten. Van ochtends vroeg al, want wij hebben in de ochtend hebben we de abdikatie en in de middag hebben we de inhuldige van uh, Willem-Alexander. Wij kunnen niet bij zijn allen in Amsterdam. Dus uh, ja, dan, dan maar hier... En dan maken we zo'n beetje... Ja, maar het is voor heel Nederland. Dus niet alleen Amsterdam, het is voor heel Nederland. Maar we willen wel een beetje meekijken. Dus ongeveer zijn we een beetje verbonden met, uh, met Amsterdam. Ja, twee jaar geleden hebben we toen uh, Koningsdag Try Out. Hebben we dat uh, gedaan. Uh, het idee is dat we, we hebben ook ja een thema Dan hebben de kinderen ook een thema om mee te werken tijdens de optocht. Toen uh, koning uh, Willem-Alexander en koningin Maxima. Twee, kleine, ja, twee, twee, twee kindjes dan. Tijdens de middag hebben we ook, uh, ook uh, twee mensen laten zien verkleden als uh, Willem-Alexander en Maxima. Dus die hebben ook de hele middag geparadeerd hier rond uh, ja, tijdens Conigiendag. Maar wat wij uh, toen achterkwamen is dat het niet zoveel uitmaakt. Het, het, blijft, het, is, het is een feest hè, voor, voor iedereen, dus ja, het, het, ja, dat maakt niet uit. En ze zijn gewoon blij en ja, meestal vieren het en daar gaat het om. Ik weet nog dat de vorige koningen, want ik ben redelijk uh, gevorderd in leeftijd. Dus ik weet nog dat Wilhelmina en, Emma. Ja. en, Emma en koning ergens? Emma. Ja, ja, ja meneer, ik ben 88 nou, ik ben een Italiaan, dus, maar ik hou wel van Nederland. Dus. Ik mag wel vlaggen, hoor, van hem. Want de vlag gaat uit de, de ene keer een Nederlandse vlag en de andere keer een Italiaanse vlag. Ik ben blij met de, met de koningschap hier in Nederland, dus, als Italiaan. En een goede vrouw, hoor, want je vergeet eh, eh, je vrouw. Fantastisch vrouw. Echt, Nederlandse vrouw is de mooiste vrouw van de wereld. Ik Verslaggever Jan Peels vanuit Willemstad verlaat ik u met de mededeling... dat zojuist de Britse kroonprins Charles is geland op Schiphol... en hij heeft zijn echtgenoot Camilla bij zich. Meer koninklijk nieuws om half drie en dan met Paul de Leeuw... die is nu het koningslied aan het repeteren. Jurgen van den Berg gaat nu verder met Stand.nl. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Dit weekend lieten de PvdA-leden blijken dat ze in grote meerderheid tegen de strafbaarheidstelling van illegaliteit zijn. Partijleider Diederik Samson legde uit dat hij het eigenlijk met zijn eens is, maar dat hij toch vasthoudt aan de concessie die hij aan de VVD heeft gedaan. Ik kan aan uw verzoek niet zomaar gehoor geven. Niet alleen omdat ik dan moet terugkomen op alle afspraken over de behandeling van vreemdelingen met een negatief resultaat voor juist diegene voor wie men het doen. Er is nog een reden. Ik maakte een afspraak. Ik gaf mijn woord. Is het goed dat Samson vasthoudt aan deze afspraak uit het regeerakkoord... of moet hij luisteren naar zijn achterban en deze kwestie opnieuw met de VVD bespreken? Ik praat erover met Toon Genen, voorzitter van de Jonge Socialisten Dag. Meneer Genen. Hallo. Hier zijn drie keuzes. Kort antwoord graag ja of nee, daar komen ze. Ik ben trots op het regeerakkoord. Ja. Oppositie tegen Samson is goed voor mijn politieke carrière. Nee. Over principes kun je onderhandelen? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, dan de stelling. De PvdA moet vasthouden aan het strafbaar stellen van illegaliteit. En we zijn benieuwd wat u daarvan vindt. Bent u het eens of oneens? Met die stelling. Ja, nee, niet u. Ik zeg dat tegen onze luisteraars. SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. Als u twittert eens of oneens, doet dan met hekje standpunt. Hij haalde al een hap adem om natuurlijk ook op die stelling te reageren. De PvdA moet vasthouden aan het strafbaar stellen van illegaliteit. Wat vindt Toon Genen, voorzitter van de jonge socialisten, eens of oneens? Nou, ik ben het daar echt uh, mee uh, oneens. Uh, ik vind het gewoon dat de leden hebben zich heel duidelijk hebben uitgesproken op het congres van zaterdag. Uh, de motie die zei, uh, PvdA accepteert niet dat uh, illegaliteit strafbaar wordt... is unaniem uh, of bijna unaniem aangenomen. Uh, en ik vind het dan ook onacceptabel dat op uh, ja, zo'n manier meteen wordt gezegd... Uh, ik ga er verder niks mee doen. Uh, dat heeft Diederik Samson gezegd. Uh, ik uh, hou vast uh, aan de afspraak die gemaakt is. Uh, natuurlijk is het ook zo dat een congres niet uh, bepaalt... Uh, hoe een Tweede Kamerfractie het precies moet gaan doen... Uh, de, de fractie heeft ook een eigen afweging altijd te maken, want uiteindelijk heeft iedereen in Nederland op die fractie kunnen stemmen en uh, is, het, is dat belangrijker dan het partijcongres. Uh, maar toch vond ik de, vooral de manier waarop uh, die afwijzing was wel erg weinig blijkgeven van het gevoel dat leeft in de partij uh, bij iedereen. Maar wat had hij dan moeten zeggen? Nou, ik vind vooral dat er in de aanloop naar het congres... er een heel andere boodschap gegeven had moeten worden. Kijk, de afgelopen week heeft hij en ook andere mensen uit de partijtop... hebben gezegd, we gaan een stevig en goed debat tegemoet op het partijcongres. En daardoor is echt de indruk ontstaan dat het congres van invloed zou kunnen zijn... op de mening van de fractie over dit onderwerp. En als dan achteraf gewoon blijkt wat het congres ook doet... wij houden vast aan de afspraak... dan vind ik dat het van tevoren gemeld had moeten worden. Want dan had het congres daar ook zich over kunnen. Kunnen uitspreken. Ja. Maar goed, um, je kunt ook zeggen. Ja, dat het congres heeft zitten slapen. Blijkbaar toen ze instemden met het regeerakkoord. Toen hadden ze daar uh, een veel harder punt van moeten maken. Nou, ik ben het ook mee eens dat dat misschien uh, nog beter was geweest. Tegelijkertijd vind ik het ook een onzinargument... argument uh, Dat wordt gezegd: uh, de kans is uh, verkeken. Afspraak is afspraak. Dit regeerakkoord wordt uh, ja, bijna elke week uh, veranderd. Hè. We hebben het zorgakkoord, het woonakkoord, het sociaal akkoord. Uh, en op zich zijn dat ook wel uh, goede akkoorden vaak. Maar uh, het verhaal van het aan het regeerakkoord kan niks meer veranderen. Uh, is gewoon onjuist, want dat gebeurt voortdurend. Nou ja, uh, Samson heeft niet alleen dat gezegd. Uh, afspraak is afspraak. Hij zegt, uh, het, is een, het is een uitwisseling van, van, uh, ja, van belangrijke dingen... voor ons allebei geweest. Dus aan de ene kant de PvdA, aan de andere kant de VVD. VVD wilde dit graag binnenhalen. Uh, wij hebben daarvoor teruggekregen. Het kinderpardon, ook niet onbelangrijk. De kans, uh, als je nu weer gaat onderhandelen... dat dat dan weer van de baan gaat, uh, die is aanwezig, zegt hij. Nou, ik denk dat iedereen goed begrijpt dat uh, de VVD... niet zomaar uh, gratis en voor niets de strafbaarstelling van illegaliteit uh, op zou geven. Uh, tegelijkertijd is het iets wat voor de PvdA, uh, Wat bleek tenminste op het congres, onacceptabel is. Hè, wat leden echt onverteerbaar vinden. En ik vind dan in ieder geval dat we moeten proberen met de VVD uh, te gaan praten uh, over deze afspraak. En dat de VVD daar iets voor terug zal willen, uh, ja, dat is logisch. Tegelijkertijd is het ook zo dat de uh, kinderpardon en de strafbaarstelling van illegaliteit... op geen enkele manier aan elkaar gekoppeld zijn. Waar Samson dan refereerde waren wat andere uh, afspraken in het uh, vreemdelingendossier. Um, zo, ja, allemaal, dat zijn allemaal vrij technische dingen, maar mm. die zijn er wel aangekoppeld. Ja. En dat, dat ziet ook iedereen wel, maar iedereen is het gewoon over eens. We moeten in ieder geval een poging wagen. En ja. als dat dan niet lukt, dat is dan, uh, dat is dan vers 2. Ja, maar ja dat, dat is dan toch ook symboolpolitiek? Ik bedoel, dan kan je toch beter Samson hebben die gewoon zegt... nou jongens, ik, ik, ik ga dat gewoon niet doen, want ik, ik wil graag aan die afspraak houden met de VVD. Bedoel, dan ga je een hele ja, discussie optuigen die uiteindelijk toch tot niks leidt. Ja, maar dan had hij dat, vind ik, van tevoren kender moeten maken. Hij heeft zich voor de rest ook helemaal niet met die discussie op het congres be be bemoeid. Hij heeft alleen in zijn speech, zijn afsluitende speech, opeens gezegd... Ik, uh, congres, uh, ik ga er niks mee doen, mijn woord is mijn woord. En dat vind ik gewoon een erg uh, ja, domme manier uh, om om te gaan met uh, heel veel gevoelens in de Partij van de Arbeid. Nou, bet betekent dat dat hij uh, weg moet? Nee, dat zeker niet. Wij zijn ook heel erg blij dat hij ook uh, inziet dat hij het uh, niet helemaal goed heeft gedaan. Uh, er is een politieke ledenraad uitgeroepen over twee weken. En we hopen dat hij zijn fout dan herstelt. En in ieder geval op een andere manier uh, de partij te woord staat dan uh, afgelopen zaterdag. Ja. Op onze site zegt iemand, uh, ja, dat argument van afspraak is afspraak. Dat wordt steeds gebruikt wanneer het politici uitkomt. Uh, maar er wordt juist ook steeds uh, gewinkeld voor deelakkoorden. Eigenlijk wat u ook al zegt. Ja. Um, en, en, en dus is het een slecht argument. Daar bent u het mee eens. Ja, daar ben ik het helemaal op zijn mee eens. W wat verwacht u van die ledenraad dan op 12 mei? Nou, ik verwacht dan vooral veel van Diederik Samson. Uh, hij heeft uh, vrij bot gezegd afspraak is afspraak, mijn woord is mijn woord. En ik vind dat hij dus beter moet uitleggen waarom hij dat niet van tevoren heeft gezegd. Waarom het echt op geen enkele manier mogelijk is iets met die motie te uh, doen. Uh, en dan ben ik heel benieuwd hoe leden daarop reageren. Ja. Maar goed, als hij dan hetzelfde zegt en misschien het beter uitlegt... maar hij zal uh, uiteindelijk met dezelfde boodschap komen. Wat zijn we dan daarmee opgeschoten? Nou, in ieder geval uh, hoop ik dan dat uh, veel leden in de Partij van de Arbeid zich beter gehoord voelen. En ik hoop ook dat. Uh, ik, het mooiste zou natuurlijk zijn, als ze alsnog de fractie besluit om toch met, het, met de VVD het gesprek aan te gaan. Uh, over de strafbestelling van illegaliteit. Ja. En, en dan zegt de VVD, nou, uh, oké, okay, daar willen we eventueel wel... maar dan uh, moet er wel wat voor terugkomen. Had u al een lijstje gemaakt van eventuele onderhandelingspunten? Nou ja, ik ken niet het wenslijstje van de VVD... maar ik, ik ken niet zo snel een uh, punt opnoemen... wat principieel zo moeilijk ligt bij de PvdA... als het strafbestellen van illegaliteit. Ja, nou, dus dan moeten ze maar gewoon mee instemmen, de VVD. Uh, ook een beetje zo van... Uh ze hebben wel wat krediet intussen opgebouwd, de PvdA, in alle andere kwesties waar met name VVD's bij betrokken waren? Nou ja, ik vind dat je over zo'n zo uh, onderwerp dat echt over een hele kwetsbare groep gaat, uh, mensen in die in illegaliteit leven, niet op zo'n manier politiek moet bedrijven van, wij hebben uh, wat krediet bij jullie, dus dit moet wel even. Het is gewoon uh, principieel onjuist om illegaliteit strafbaar te stellen. Dat vindt de PvdA. Uh, en de VVD moet daar, vind ik, uh, ja, gehoor aan geven, omdat dat het enige juiste argument is. Ja. En meneer Geen is er zijn ook mensen die vermoeden hier toch veel hogere politiek achter. Uh, ook bij Diederik Samson, namelijk. Het is een symbolisch wetsvoorstel. Uiteindelijk komt er in de praktijk helemaal niks van terecht. Uh, bijvoorbeeld omdat het in de Eerste Kamer gaat sneuvelen. Dat heeft Samson al lang gezien. Nou ja, ik vind dat dat ook nog moet blijken. Uh, ik zou het namelijk een hele grote schande vinden als een, uh, in de Eerste Kamer... de VVD, de PVV en de Partij van de Arbeid uh, dit met z'n drieën regelen. Uh, en ik vind ook dat je niet alleen maar naar pragmatische uh, uitwerking moet kijken. Je moet ook gewoon kijken naar het principiële punt. Kunnen wij als sociaal-democratische partij dit voor onze rekening nemen? 90, 99% van onze leden heeft gezegd nee. Onze politiek leider zegt volmondig ja, dat kan wel. Uh, en daar moet dus uh, een verder gesprek over plaatsvinden. Nou, maar goed, als je dan weet dat het in de Eerste Kamer misschien toch gaat sneuven. En dat het in de praktijk de politie heus andere prioriteiten zal leggen dan, uh, dan illegalen op gaan, uh, gaan sporen. Ik bedoel, waarom zou je dan uh, je eigen ja, partij een beetje nu uh, overhoop halen? Terwijl het misschien helemaal niet nodig is? Omdat ik principes belangrijker vind dan uh, de, de partij al dan niet overhoop halen? Oké, okay. nou dat is duidelijk. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Um, Toon Genen, hij is uh, voorzitter van de jonge socialisten. Duidelijk wat hij vindt. Um, en u mag het nu zeggen. De PvdA moet vasthouden aan het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat is de stelling. Daar is op de site intussen op gereageerd ruim 800 mensen. De 58% is het eens. 42% is het oneens. Stand.nl. goedemiddag. Ewoud. Hey, Wout. Ja, uit Groningen. Ja, uit Groningen, ja, uit Groningen. Ja, ja. Ik luister. Poli politiek is soms heel moeilijk. Maar ik zal één ding zeggen tegen die jongens. zoals Ik ben het eens met Diederik. En waarom? En weet je waarom? Teven is wat de Amerikanen zeggen een leemduk. Ja. Na het laatste debat in de Tweede Kamer over die Domadoff. Ja, aangeschoten wild zeggen wij hier, hè? Juist, laat het maar zo. Ze zullen nooit, het staat op papier... Maar ze slaan het over. Iedereen heeft 100% gelijk. Hij heeft zijn woord gegeven. De VVD loert. Dat de PVD-Azen woordbreuk pleegt. Mm. Mm. En dan zitten ze op rozen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met Ortsveld. Zeg hem maar. amsterdam Oost-Groningen. Zeg hem maar, meneer. Uh, een mens die geboren is, is per definitie niet illegaal op aarde en zowel vanuit de ideologie van het sociaal, van, het sociaal uh, van de sociaaldemocratie als vanuit de ideologie van het liberalisme is het inhumaan deze mensen als misdadigers te beschouwen. Ja. Dit gaat boven partijpolitiek uit. Dus u vindt princi uh, principes moet je gewoon handhaven. Ja zeker, daar heb je ze toch voor. Ja. Dus uh, niet onderhandelen daarover. principes te hebben. En dus niet onderhandelen daarover? Had nee, no natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Dat mag ook niet. Nee, dus dat hadden ze nooit moeten doen, de PvdA? Nee, natuurlijk niet. En, en de liberalen ook niet. Ook vanuit de ideologie van het liberalisme is dit inhumaan. Ja. En in strijd met hun eigen beginselen. En dus moet de PvdA vasthouden aan dat uh, strafbaar stellen? Ja, en, en uh, de liberalen moeten inzien dat het ook in hun belang is om het niet strafbaar te stellen. Ja, ja. nee, oké. Okay. Ik zei het verkeerd. Uh, u bent in ieder geval ervoor dat... U, u zegt dus oneens tegen de stelling. Stam.nl, goedemiddag. Ja, van rest, u weet, ik ben niet zo jong meer. Ik vind het heel belangrijk, ik ben het er ook niet mee eens, maar waar ik wel mee eens ben, als je woord geeft, moet je dat woord houden. Ik heb al eens eerder gezegd, het zijn twee vijanden, he, ex, hele extreme vijanden, die met elkaar moeten re reageren. Dus dan moet je je zeker aan je afspraken houden en dan kom je het verste. En ik denk dat hier de VVD ook gedwongen wordt om... ...andere afspraken die ze met de PvdA gemaakt hebben... ...ook aan te houden. Kan niet anders. Ja, en, en, maar wat, wat, wat zou Diederik Samson in ieder geval moeten doen, vindt u? Gewoon zich, zich aan het woord houden. Ja. Want hij zegt ook eerlijk... ...ik ben het er ook niet mee nee, eens. Nee, duidelijk. He? En ben ik ook niet... He, ...ik bedoel, illegaal hoor niet... ...maar je woord geven, dat is het belangrijkste in het hele leven. Je ja is een ja en je nee is een nee. En dan komt men het verst. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Met Ron Dingemans. ik uh, ben het niet eens met de stelling. Want ik vind dat de PvdA zich beter uh, te sociaal zou moeten gedragen. En dat vind ik de laatste tijd tegenvallen. Ze kunnen zich beter samen gaan werken met de SP en dan worden het nog mensen ook. Ja, ja dus u was je sowieso niet zo tegen voor die, uh, voor die, samen, voor die uh, regeringscoalitie met de VVD samen? Nee, ik bedoel, uh, de PvdA heeft de SP er gewoon onderuit geprobeerd te halen ten koste van alles. Okay. Dat uh, is jammer. En dat zijn geen mensen als de meteren. Dank u wel. Sam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ben, ben ik aan de beurt? Ja hoor. Oké, okay, ja. ja Samson maakt een begin... Ik, ik stem al 45 jaar uit Partij van de Arbeid. En als het doorgaat, dan stem ik niet meer erop. Maar hij maakt een beginnersfout in de ethiek en in de filosofie. Hij zegt uit een zijn... Want uit een zijn kun je nooit een behoorlijk trekken. Ja. Dus het, het, het feit, het zijn is dat hij een woord gegeven heeft... En dan zegt hij, dan moet de conclusie, dan moet ik hem ook naleven, dan moet ik hem nakomen. Ja. Dat is helemaal niet waar, sinds kant weten we iets anders, Dit categorie in imperceptief. Dat zegt dat je altijd moet handelen, dat, dat de mensen dus nooit een, een, een middel mogen zijn, maar altijd een doel. Dus je mag het niet in de, als middel in de politiek gebruiken, dat ja. de mensen een doel zijn. Ja. Maar, dat, maar dat, klinkt, dat klinkt mooi. Maar goed, hij zit met de afspraak die hij heeft met de VVD. En daar ja. houdt hij zich aan, zegt hij. Nee, maar dat hij, hij, hij beroept zich op, op het gezonde vo volks en op, Maar die afspraak, dat, daar gaat het juist om het zijn en het behoren. Ja. Hij kan zich niet be behoren beroepen door middel van het zijn. Die ja. afspraak, snap ja. je wat ik ja, nee, ja, ik snap het wel. Maar feit is dat het kort staat. En de VVD zal hem daaraan houden, lijkt me. Ja, maar dan zegt hij gewoon, eh, dan is het goed en dan is het uit. Hapisch, maar dat gaat om mensen. Ja. Sinds, de, de, de, moet je luisteren, ik bedoel het niet uh, slecht hoor, maar... De bedrijven de, de, naar arbeid hebben altijd in de top veel Joden gehad... die zelf hebben meegemaakt de oorlog, of ja. hun vaders. Ja. En die laten dus nu, in, in de stad van Al Frank, weer mensen onderduiken met ja. kinderen. Ja. Dat kan niet. Dat nee. dan nee. nog, als het mag, je bent toch als illegaal, ben je niet... Uh, Strafbaar. Ja. Je bent strafbaar als je wat doet. Ja. Nee, oké, okay, maar goed. Het de... is toch niet strafbaar door zijn zwarte huid? Nee, nee maar dat nou ja, punt, het, het punt is duidelijk. En daar zit Samson natuurlijk ook mee. Want hij zegt: Ik ben het eigenlijk gewoon. Eigenlijk is hij eens met, met deze meneer van hetzelfde. Maar ja, hij zegt: Ik heb de afspraak met de VVD. Dus ik hou me daar dan weer aan. Standpunt NL. Goedemiddag. Dag meneer Van den Berg. Uh, nou, het is uh, ten eerste slecht onderhandeld. Uh, maar meneer Samson heeft uh, gewoon uh, te graag zijn winst willen incasseren. Door uh, de kabinet te formeren. Maar. Uh, ...dat het congres heeft zitten slapen bij het eerst uh, uh, een kruisje zetten uh, onder dat regeerakkoord... ...en dan vervolgens uh, hem de maat nemen. Ja, dat is natuurlijk niet terecht. Maar, maar het is net als uh, met Radio 1 uh, uh, de PvdA gaat alle kanten opwaaien. Uh, en dat is een beetje de windvaanmentaliteit. mentaliteit. Ja. Uh, maar misschien krijgen ze ook wel subsidie van de Rvd. Ja. Ik vind dat wel mooi. U haalt altijd alles uh, ja, ja, goed, erbij, uh, hè? Maar wel, met, dacht, van den Berg. maar wel met een beetje met een knipogen, daar hou ik van. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, ben ik in de uitzending? Zeg maar meneer. Henry Wintjes is de naam. Ik wilde zeggen dat meneer Samson niet alleen zich aan de afspraak moet houden, maar ook aan de wet. Want illegaal betekent letterlijk onwettig. Ja. En tegen iemand die onwettig optreedt of gedraagt, daar moet tegen opgetreden worden, anders zou het weer de zoveelste vorm zijn. Van gedogen. En dat lijkt me niet gepast. Nee, nee. u zegt uh, wel gewoon uh, voet houden in dit geval. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Met dan uit Zijst. Daar, goedemiddag. Ja. Uh, ik heb als advocaat mij vroeger wel eens met vreemdelingenrecht bezig gehouden. En ik vraag mij af waarom we nu een nieuwe strafbaarstelling van illegaliteit uh, moeten hebben. Want illegaliteit is volgens mij al sinds jaren dag strafbaar. Niet illegaliteit sec, maar wel allerlei handelingen die een illegaal verricht... of juist niet verricht. Bijvoorbeeld het niet melden bij de politie dat je hier bent als illegaal... of hmm. dat je verblijfsvergunning is afgelopen. Het is een kwestie van handhaven van de regels die er al zijn. Um, en als ze dat niet doen, dan is dus de vraag... waarom een nieuwe strafbestelling ineens wel gehandhaafd uh, gaat worden. Ja, maar kennelijk vonden ze het nodig om toch die wet aan te passen. Volgens en... mij hebben ze niet goed gekeken naar de regels die er al zijn... en is het meer de waan van de dag... Maar ik denk dat er iets heel anders speelt, namelijk dat deze nieuwe strafbaarstelling wordt dan waarschijnlijk een, uh, een misdrijf. En als je hiervoor wordt veroordeeld, dan krijg je dus in de toekomst ook niet meer een verblijfsvergunning voor Aha, Nederland. Ja, ja. Wat weer allerlei problemen op gaat leveren met uh, gezinshereniging. Ja. Hey, advocaten zullen daar heel blij mee zijn, want die verdienen daar natuurlijk goed hun brood aan. Maar of je daar als belastingbetaler zo blij moet zijn, is weer wat anders. Ja. Maar goed, eigenlijk zegt u dus, van: uh, als je het puur uh, op, de, uh, op de juridische merites bekijkt, dan kan het nu al met de huidige wet in de hand, kan je daar al een hoop aan doen. Dat denk ik en wel. was het dus eigenlijk niet nodig geweest. Als de is waar we nu mee bezig zijn. Gewoon nu handhaven wat er al is. Dan kom je al een heel eind. Dank u wel voor het bellen. Um, we gaan snel terug naar Toon Genen, Voorzitter van de jonge socialist. Heeft meegeluisterd. Wat vond u van de reacties? Nou, ik vond het uh, veel interessante reacties. Je ziet dat het uh, ontzettend leeft uh, in Nederland. Niet alleen binnen de Partij van de Arbeid. En wat mij wel opvalt is dat een aantal mensen zeggen... Uh, afspraak is afspraak. Dat is go een goed principe om je uh, aan te houden. En uh, natuurlijk is dat in algemene zin uh, ook goed als je niet voortdurend onder je afspraken probeert uit te komen. Maar ik vind ook niet dat je uh, ten koste van alles... altijd maar moet vasthouden aan een afspraak. Als je na een tijdje, uh, na zes maanden... Hè, zitten we nu in de regering, erachter komt... dat die afspraak die toen gemaakt is... Uh, toch onacceptabel is, uh, toch helemaal niet uh, goed voelt... dan vind ik dat je in ieder geval kan proberen... die afspraak te herzien. En als dan uiteindelijk blijkt dat de VVD er absoluut niet over wil praten... dan uh, komen we misschien in een nieuwe situatie... maar je kan in ieder geval proberen die afspraak nou, te herzien. Maar goed, ik neem toch aan dat... Uh, he, als we uh, Samson mogen geloven... Over heeft hij dat natuurlijk in die onderhandelingen over het regeerakkoord... Uh, heeft hij dat natuurlijk al geprobeerd. Uh, hij zegt zelf ook, eigenlijk ben ik het er helemaal niet mee eens... maar dit was onderdeel van de onderhandelingen. Nou ja, goed, dat, dat, dat is zo. Maar ik, mijn punt is ook steeds dat uh, sinds het afsluiten van het regeerakkoord... het wel een aantal keer veranderd is. Uh, op, op veel ingrijpendere punten. Ik bedoel die WW-uitkering ja. bijvoorbeeld... dat is een veel belangrijkere bouwsteen voor het kabinet... Ja. dan het strafbezetten van illegaliteit. Nee, precies. Maar, maar daar, komt, daar is toch een, een, een mooi akkoord nu over in de maak. En dat uh, en, en zorgakkoord, uh, ja, daar is onderhandeld waar iedereen bij heeft gezeten. Breed draagvlak, uh, belangrijk lijkt me. Ja, dus daarom denk ik dat het ook goed mogelijk is... om het over strafbezetten van illegaliteit ook op zo'n manier te doen. Hmm. Want dat vroeg ik me er zelf nog even af. Hè. Ik, ik herinner me nog die, die, die beelden. Uh, het regeerakkoord was gesloten. Uh, PvdA was uh, hartstikke tevreden. Samson op het schild gehezen. Fantastisch. Congres was hartstikke blij met die man. En nu uh, zagen we een heel andere uh, reactie uh, naar de leiden toe. Nou ja, ik denk dat veel mensen wel teleurgesteld zijn... dat er op zo'n manier uh, motie van het congres uh, ja, eigenlijk niks meer wordt gedaan. Uh, dat moet ook anders, daar is die politieke ledenraad denk ik uh, ook voor. Tegelijkertijd denk ik dat iedereen in de Partij van de Arbeid... ook nog steeds trots is op Diederik Samson... en dat hij ook nog goede dingen, uh, veel goede dingen doet. Maar wij zijn als jonge socialisten wel erg boos... over dit uh, specifieke punt van nou ja. Diederik Samson. Maar goed, hij doet heel veel goede dingen... en dan uh, heeft hij heel duidelijk gezegd wat hier uh, de marges waren, namelijk niet... En, en dan wordt hij gelijk, uh, uh, wordt word hij, nou ja, ik zou bijna zeggen als haren erbij gesleept maar dat kan niet meer bij hem. Um, dat, dat is toch ook een beetje uh, selectief winkelen dan? Nee, ik vind het niet selectief winkelen. Volgens mij is het grote punt nou juist... dat in de aanloop naar het congres... en tijdens de discussie op het congres... hij niks gezegd heeft. Hij heeft eigenlijk alleen maar gezegd... we gaan de discussie met elkaar aan. Het wordt een goed debat. Uh, en als je dan als de uitkomst uh, is zoals hij was... namelijk die motie die zegt... PvdA stel, strafbaar stellen, of stel illegaliteit niet strafbaar... is aangenomen. Als je dan meteen vijf minuten daarna zegt... leuk congres, maar ik ga er niks mee doen... dan maak je heel veel mensen heel boos. Want dan uh, is het verhaal vooral als had dan op een kaart gespeeld, had dan deze week de hele tijd gezegd... we gaan er sowieso niks mee doen. Ja. Nou ja, goed, u, u verwacht dat hij op die ledenraad dan iets meer uitleg daarover gaat geven. Zeker. Uh, ik vermoed, uh, en dat durf ik eigenlijk wel om een weddenschapje op te zetten... dat het niet gaat veranderen wat hem betreft. We gaan het zien. Ja. Inderdaad. En we blijven dat volgen hier op Radio 1. Dank voor het meedoen. Toon Geenen, voorzitter van de jonge socialisten. U kunt blijven stemmen op onze stelling. De PvdA moet vasthouden aan het strafbaar stellen van illegaliteit. Voorlopig hebben dat uh, duizend mensen gedaan. 57% eens met de stelling, 43% oneens. Morgen is er geen lunch-en-stand.nl. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de troonsopvolging. Radio 1 zet de hele dag uit vanuit uh, Amsterdam. En, uh, dat betekent dat we de woensdag weer zijn met dit programma. En zometeen, dit is de dag, gepresenteerd door Jeroen.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 hoe onze kleuters kans bezwijken aan cito De Slag om Nederland, vanavond om 5.30 uur op Nederland 2 bij de VPRO.